Alhamdulillah de handen die je hebt, die je hebt, die je hebt, die je hebt, die je hebt, die je hebt, wa man yudlil die je hebt, die je hebt, die die ...is wanneer zet je de stap. Alleen is natuurlijk de vraag... ...om welke stap gaat het precies? Beste broeder en zuster... ...het gaat hier om de stap... ...of om een stap naar verbetering. Een stap om een betere moslim te worden. Een stap om een betere mens te worden. En de eerste stap beste broeders en zusters, is dat je erkent dat je sporen van onwetendheid in je hebt. Dat je erkent dat je sporen van ongehoorzaamheid in je hebt. Dat je erkent dat je sporen van verdorvenheid in je hebt. En dat je vervolgens Allah subhanahu wa ta'ala om berouw vraagt. Dat je vervolgens Allah subhanahu wa ta'ala om vergeving vraagt. En heb altijd de volgende woorden van Allah subhanahu wa ta'ala voor ogen. Hij zegt namelijk: Oftewel, en gelet op deze prachtige woorden en degene, en hij praat hier over zijn verkozen tienaar. Hij zegt, en degene, wanneer zij zich vergrijpen aan een zonde, als zij zich vergrijpen aan een zonde, of als zij zichzelf onrecht aandoen, dan gedenken zij Allah subhanahu wa ta'ala. En dan vragen zij Allah subhanahu wa ta'ala om vergeving voor hun zonde. Dus haal het niet in je hoofd om hoogmoedig en opgeblazen te zijn. Maar ga in een nederige houding staan. Met een gebogen hoofd en knikkende knieën. En vraag Allah subhanahu wa ta'ala om jou te vergeven. Ga je niet verschuilen achter allerlei excuses. En zeg dat het je spijt. Erken dat je zondig bent. En zeg, O oh Allah, vergeef mij voor hetgeen ik heb gedaan. De Profeet wasallam zegt in een prachtige overlevering die na te lezen is in Sahih al Bukhari: "Inna al-Abda ida bi bidamdi, thumma taba ila Allah, taba Allahu alayhi Als een dina, en luister goed, als een dina erkent fout te zijn, je bent fout geweest, en je erkent fout te zijn geweest." En je vraagt vervolgens Allah subhanahu wa ta'ala om berouw dan zal Hij jou vergeven. Sporen van Jair sporen van onwetendheid, zitten in een ieder van ons. Daar kunnen wij niet omheen, dat moeten wij toegeven. In een ieder van ons, en dat is op zich niet vreemd te noemen. Want als je bedenkt, dat een grote metgezel... Zoals Abu Dar radiyallahu anhu, een grote metgezel van de profeet Vrede Zijn met hem. Toen hij op een dag een man uitschoeld, voor zijn moeder, hij schold hem uit, voor zijn moeder. Toen zei de profeet Vrede Zijn met hem, tegen hem, Inna kamru'un fika jahiliyah." Inna kamru'un fika jahiliyah." Oftewel je bent een man met sporen van onwetendheid in je. Je hebt sporen van onwetendheid in jou. Als dat geldt voor Abu Dhar, radiyallahu anhu, laat staan wij. Die een ongekend aantal sporen van onwetendheid in ons hebben. Soms stappen er mensen de moskee binnen. Mensen op leeftijd, oude mensen. Die zich willen bekeren tot de islam. Vervolgens zijn ze bereid om de islam te leren kennen, om lessen te volgen, om het gebed te leren, om Arabisch te leren, om de Koran te leren, terwijl onze eigen jongeren, wij, hier, die heel vaak worden verdroeteld, heel vaak worden geknuffeld, heel vaak in de watten worden gelegd, maar toch proef ik bij hun geen bereidheid om hun geloof te leren. Ik proef bij hun geen bereidheid om naar hun Heer terug te keren. Alles is volgens hun veel te zwaar. En alles is volgens hun veel te moeilijk. Als je tegen hem zegt, verricht het gebed, dan zegt hij, het is te moeilijk voor mij. Ga lessen volgen, het is te moeilijk voor mij. Ga naar de moskee, het is te moeilijk voor mij. Maar dat is precies waar het om draait, beste mensen. Precies waar het om gaat. Geloven in Allah, subhanahu wa ta'ala, betekent dat je moet vechten. Om het moeilijke te kunnen doorstaan. En het zware te kunnen dragen. Omwille van je Heer. Alleen dan ben je een ware moslim. Een aantal van onze vrome voorgangers. En let op het volgende. Degene die denken dat het geloof makkelijk is, dat het vanzelf komt. Een aantal van onze vrome voorgangers heeft gezegd, ik heb twintig jaar, luister goed, ik heb twintig jaar mezelf tot het nachtgebed moeten dwingen, voordat ik ervan kon genieten. Twintig jaar. En een andere heeft gezegd, ik heb twintig jaar, mijn eigen ik, mezelf, mijn tegenzin, naar Allah subhanahu wa ta'ala moeten sturen, moeten geleiden, alvorens ik lachend de weg naar Allah subhanahu wa ta'ala kon voortzetten. Twintig jaar, beste mensen, dat is niet gemakkelijk. Het is dus van belang om je fouten te erkennen. Het is dus van belang om die eerste stap te zetten. Het is dus van belang om bij jezelf stil te staan. Ik zou tegen ieder willen zeggen, ga zitten. En geraak in een gesprek met jezelf. Daar is niks op tegen. Praat met jezelf. Dat mag. Dat is toegestaan. En zeg tegen jezelf, wat wil je precies? Het paradijs of het helle vuur? Het is één van deze twee. Er is geen andere keuze. Je hebt geen andere keuze. Ik lees in een boek genaamd Saidul khater van de grote geleerde, Ibn Jawzi, rahmatullahi aleyhi. En hij zegt het volgende. En luister goed naar deze woorden van deze man. Hij zegt, ik dacht diep na over mezelf. Veel van ons zijn bezig met andere mensen. Wat hebben anderen gedaan? Wat hebben anderen bereikt? Hoeveel heeft hij verdiend? Wat voor werk doet hij? Wat voor studie doet hij? En zodoende, we zijn bezig met andere mensen. Maar we nemen nooit de tijd voor onszelf. Ibnul jawzi rahmatullahi aleyhi die zegt... Ik heb diep nagedacht over mezelf. En ik liet haar rekenschap afleggen... Alvorens de echte rekenschap aanbreekt. Rekenschap op de dag des oordeels. Ik woog haar... Alvorens zij gewogen wordt. Jullie weten dat de daden van een persoon op de dag des oordeels Gewogen zullen worden. De verdiensten zullen tegen de slechte daden afgewogen worden. Hij zegt, ik heb dat gedaan in het wereldse leven. Mezelf afvragend, hoe sta ik ervoor? Ik woog haar, alvorens zij gewogen wordt. En toen zag ik, en ik wil dat jullie goed nadenken over deze woorden. Hij zegt, toen zag ik de goddelijke opvoeding die mij was gegeven. Van kinds af aan tot nu. Een stapeling van gunsten en ontferming. Ik zag bedekking van mijn zonde. Ik pleegde de zonde. Maar Allah subhanahu wa ta'ala bedekte deze. Niemand kwam erachter. Ik zag vergeving daar waar ik bestraffing zou verwachten. Ik zou eerder bestraffing verwachten. Maar toch zag ik vergeving van de kant van Allah subhanahu wa ta'ala. En daarna zegt hij... Toch kan ik hiervoor geen dankbaarheid bij mij bespeuren. Dat zegt Ibn Jawzi, rahmatullah Die zijn leven heeft toegewijd aan het geloof. Aan Allah subhanahu wa ta'ala. Maar hij zegt: Toch kan ik hiervoor geen dankbaarheid bij mij bespeuren. Behalve middels mijn tong. En dat geldt voor ons allen. Je hoort ons wel zeggen: O Allah, ik dank u. Voor hetgeen u mij hebt gegeven. Ik dank u voor mijn kinderen. Ik dank u voor mijn leven. Maar deze dankbaarheid is niet terug te zien in onze daden. Want dankbaarheid geschiedt niet alleen middels de tong, maar ook middels de daden. Wanneer jij bidt, het gebed op tijd verricht, toenadering zoekt tot je Heer, dan ben je dankbaar. Wanneer jij uitgeeft, van je vermogen uitbesteedt op de weg van Allah, dan ben je dankbaar. Wanneer jij anderen de helpende hand biedt dan ben je Allah dankbaar. En ga zo maar door. Dit zijn de woorden van een grote geleerde. En dit is een voorbeeld van hoe iemand in zijn eigen ziel duikt. En de rottigheden die hij daarin treft, naar boven houdt. Onthult. Ontbloot. Met de intentie deze te verhelpen. Deze te verbeteren. En nadat... Men bereid blijkt te zijn om deze eerste stap te zetten en zijn eigen zonde te erkennen, is het tijd voor hem geworden om een schutting te plaatsen tussen hem en de verdorven zaken. Tussen hem en de verboden zaken. Met andere woorden, afstand nemen. Van plaatsen waar onwetendheid wordt bedreven. Van plaatsen waar zinnen, ontucht, waar de wordt bedreven. Van plaatsen waar alcohol wordt gedronken. Van plaatsen waar drugs worden gebruikt. Je moet er afstand van nemen. Anders gezegd, beste broeders en zusters, we zouden onze oude, vieze kleren moeten uittrekken. En ik bedoel natuurlijk daarmee de kleren van de zonde, voordat iemand daar eens kleren begint uit te uittrekken. Ik bedoel daarmee de kleren van de zon. En nieuwe, schone kleren aan te trekken. Kleren van reinheid. Kleren van vroomheid. Kleren van rechtschapenheid. Kleren van Godsvrucht. Om een nieuwe weg in te slaan, beste broeder en zuster, moet je soms korte met te maken met je verleden. Moet je achter je laten. Je moet... Patronen doorbreken, waaraan jij gehecht bent geraakt. Wees niet als die ene man, toen hij vernam dat er zoiets bestaat als L'Ettikèv. En L'Ettikèv is dat men zich terugtrekt in de moskee, om zich te concentreren op het aanbidden van zijn Heer. Deze man, toen hij vernam dat er zoiets bestond als L'Ettikèv, besloot hij mee te doen. Hij was onder de indruk. En ook hij wilde in de moskee verblijven om toenadering te zoeken tot zijn Heer. En hij besloot naar huis te gaan, om wat spullen te halen. Maar tot een ieders verbazing kwam deze man terug met een gigantische koffer. Gigantische koffer. En toen hij deze opendeed, kwam er een tv tevoorschijn, een dvd tevoorschijn, een broodrooster tevoorschijn, een scheerapparaat tevoorschijn. Hij had zijn hele huis meegenomen. En hetzelfde geldt voor sommige broeders en zusters. Ze zijn weliswaar bereid om te praktiseren, maar ze zijn niet bereid om hun oude levenswijze op te geven. Ze willen alles meenemen. Alles wat zij in het verleden deden, willen zij meenemen. Hij wil weliswaar het gebed verrichten, maar hij wil in het weekend ook nog in de discotheek kunnen dansen. Hij wil weliswaar lessen volgen en kennis opdoen over zijn geloof, maar hij wil ook achter de meisjes aan. Zij wil weliswaar een hoofddoek dragen, maar tegelijkertijd wil ze ook een strakke broek kunnen dragen. Maar zo gaat het niet, beste mensen. Als je ervoor gaat, dan moet je ervoor gaan. En dat betekent dat jij je koffer achter je moet laten. En dat jij met een schone lij moet beginnen. Dat is de enige manier om de juiste weg in te slaan. Beste broeders en zusters. De terugweg naar Allah subhanahu wa ta'ala, zoals ik eerder zei, begint met het erkennen van je zonde. En het tonen van oprecht berouw. Maar je kunt alleen berouw tonen als je begrijpt wat berouw betekent. Anders gaat het niet lukken. We praten heel vaak over berouw, maar de ervaring leert dat heel veel mensen niet weten wat berouw is. En daarom acht ik het nodig om deze mooie woorden van Ibn Al-Qayyim, rahmatullah alayhi, in zijn boek, Madari Tussarikim, aan jullie te richten. Waarin hij uitleg geeft, aan de term berouw. En hij zegt het volgende. De ware betekenis van berouw is het terugkeren. Is het terugkeren naar Allah, subhanahu wa ta'ala, door het nakomen van het hij lief heeft. En het mijden van hetgeen hij verafschuwt. Dus het terugkeren naar hetgeen hij lief heeft, is een onderdeel daarvan. En dat zijn zaken zoals het gebed, zoals de zeker, zoals het vasten. gaat zo maar door. En het verlaten van het slechte is een ander onderdeel daarvan. Dus het in acht nemen van de voorschriften van Allah, is een onderdeel van beraal. Beraal is dan ook de ware betekenis van de islam. Gelet op deze woorden. Berouw is de ware betekenis van de islam, zegt Ibn al-Qayyim. Het algehele geloof valt onder berouw. En daarom geldt berouw als het beginpunt van een gelovige. Of, om in het thema van de avond te blijven: berouw geldt als de eerste stap van een gelovige, en de laatste stap van een gelovige. Berouw is het doel van iedere gelovige. Berouw is hetgeen waarvoor de schepping tot stand is gebracht, zegt het Nul Qayyim rahmatullahi alayhi. Monotheïsme, tawheed. En de bevelen vormen slechts een onderdeel daarvan. Oftewel, ze zijn haar belangrijkste onderdeel. Waarop dit berouw is gestoeld? En was het niet dat berouw een verzamelnaam is van alle aspecten van de islam, dan zou Allah niet zo blij zijn met het berouw van zijn dienaar. Dus laat zien, en dit zijn mijn slotwoorden aan een ieder van jullie. Laat zien dat je oprecht bent. Laat deze avond een begin zijn. Laat zien dat je oprecht bent in je streven. Deze keer. En verricht beraal zoals het hoort. En beraal dat volstaat. En beraal dat uit het hart voortkomt. En beraal dat je leven met de wil van Allah zal veranderen. En beraal. Waardoor jij profijt zou hebben voor de rest van je leven. En ik vraag Allah om ons daarin succesvol te maken. wa wa